Antichrist en de valse profeten, dat is de titel van deze nieuwe aflevering van de Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom opnieuw. We gaan nog even terug naar Jeruzalem en de oorlogen, want daar waren we nog even bij blijven steken vorige keer. Uh, en daarna gaan we door naar uh, het nieuwe onderwerp: de valse profeten en de Antichrist. Dus Wat wilde jij nog kwijt? We hebben anderhalf uur dus. Ja, we hebben anderhalf uur in drie afleveringen. <laughs> Reken ja, Er zijn mensen die inderdaad zeggen van joh, het is allemaal veel te kort enzovoorts. Maar goed, we hebben wel te maken met televisie. En uh, ja, ja dan, dan, dan is half uur is eigenlijk gewoon uh, ja, ja. lang genoeg voor zo'n programma. Dus uh, we gaan het toch proberen in 25 minuten weer te doen. Oké. Okay. Uh, maar we geven jou de gelegenheid om even terug te blikken naar de vorige ja, aflevering. Ja. Want we moeten goed beseffen dat in de eindtijd ook op aarde hier alles om Jeruzalem draait. Ja. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. En daar draait alles om. Want er staat ook in de Bijbel, uit Sion zal de wet uitgaan. Het wordt dus het wetgevend centrum, mm -hmm. het regeringscentrum. En de hoofdstad van de Messias. En het woord van de Heer, als het een speciaal woord is voor een bepaald volk, komt uit Jeruzalem. En alle volken zullen erheen stromen... En de naties zullen optrekken en zeggen, kom laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van die, van de God van Jacob, opdat hij ons leert. Waar lees je dat? Dat lees ik in Jezaja 2 allemaal. In 2. En dan zal de tijd aanbreken, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschade omsmeden en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dat is die tekst die ook op het gebouw van de Verenigde Naties staat. Ja. In Jeruzalem zal dus de stad worden waarvan in Ezekiel staat uh, de Heer is al daar. Vandaar dat de Verenigde Naties zo'n prominente plek in Jeruzalem heeft. Willen hebben, ja. Nou ja maar dat willen, willen alle machten van deze ja. wereld. Precies. Zelfs de Bahai heeft daar een hoofdtempel en... Uh, uh, die islam hebben daar twee van die koepels tot, uh, tot religieus centrum verklaard. Ja, en er wordt ook uh, reg regelmatig geknokt, uh, hoor ik wel, uh, onder de religieuze uh, clubjes die uh, hun, uh, hun land verdedigen. Uh, ook, ook dat, <laughs> ja. Dat is, maar Jeruzalem is een stad van strijd, maar het, ja. het wordt inderdaad de stad van vrede. Ja. En, en het is ook wel heel merkwaardig, ik heb dat even opgezocht, dat Paulus zegt. De verlosser zal uit Sion komen. Waar zegt Paulus dat? In Paulus die zegt dat in Romeinen 11. En daar staat dat in vers 26. De verlosser zal uit Sion komen. Ja. Let op de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet: de verlosser is uit Sion gekomen. En straks komt hij nog wel een keer terug. Ja. Maar hij zegt heel specifiek: de verlosser zal uit Sion komen. Ja. En daar leven we nu in die voorbereidingstijd En, en, vandaar, en daar... vandaar dat het dus ook alles om Jeruzalem draait. Ja. En daarom krijgen we altijd die oorlogen ook om Jeruzalem ja. en daarom strijdt iedereen. En het laatste oorlog, ja, vlak voor het vrederijk, het Messiaanse Vrederijk, mm -hmm. de laatste oorlog zal de oorlog om Jeruzalem zijn. Ja. En we weten ook, dan zal de Messias zelf zal optreden, zal ingrijpen. Ja. En hij zal daar oorlog voeren, dat lezen we ook in Zacharia 12. Mm -hmm. en, en dat lezen we in Zacharia 14, die teksten. Zo maar heel kort nog maar even. Anders komen we helemaal niet bij die antichristen. Die staat ook te wachten natuurlijk. Ja, die wil ook Jeruzalem hebben, Ja, toch? die wil ook Jeruzalem <laughs> ja. hebben. Ja, en die, die gaat ook naar Jeruzalem. Ja, zeker. En dat staat, zegt Paulus ook al. Ja. ja, het Nieuwe Testament, dat is ook heel profetisch. Die zegt, hij zal naar Jeruzalem gaan, om daar... ...in de tempel te gaan zitten ja. om aan te laten zien dat hij de God is. Ja. Dat ja. gebeurt natuurlijk vlak voordat de Jezus terugkomt. Voordat komt. de Messias er is. Natuurlijk. Ja. Het is altijd die strijd. Ja. Die strijd tussen het kwade en het goede. De strijd tussen de antichrist en Christus. Mm -hmm. en, en, en daar draait het om. Waar kiezen de mensen voor? Nou, kunnen de mensen zien met wie ze te maken hebben? Dat is die antichrist. Ja. Straks eens eventjes. Ja, gaan we over, Eerst Jeruzalem maar... ja. even afmaken. Ja. Uh, en dan zien we dan, dan, als op een gegeven moment Jeruzalem bijna door de volken ingenomen is, mm -hmm. dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de oorlog. Dat leest in Zacharia... 14, vers 3. 14, vers 3. Zijn voeten zullen te die dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, aan de oostkant. Dan zal de olijfberg midden oosten pleiten, enzovoorts. Ja. Ja, en dat... Eigenlijk lezen we hetzelfde in het hoofdstuk dat gaat over de wederkomst van de heer Jezus. Mm -hmm. Dat is openbaring 19. En daar zien we ook dat uit de hemel daar komt dan uh, iemand op een wit paard. Ja. En openbaring 19, vers 11. Mm -hmm. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij veldt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Dus dat is die oorlog die daar beschreven staat in Zachariah 14. Die een eind maakt aan alle oorlogen. En die een eind maakt voorlopig aan alle oorlogen. Aan het ja. eind van het uh, duizendjarig rijk komt er nog een oorlog. Ja, ja het houdt niet op. Nee. <laughs> nee, want dan wordt de duivel aan het eind van het duizendjarig rijk... Ja. die dan door de Jezus overwonnen wordt... en dan wordt hij in een of andere uh, grot gegooid, ja. weet ik... wordt weggesloten dat hij niks meer kan doen. Ja. En aan het eind van het duizendjarig rijk wordt hij losgelaten. Ja. En dan gaan weer alle in, volgorde, in volgorde gezien, eerst moet die antichrist nog in Jeruzalem plaatsnemen. Ja. Dan komt de Messias, dan komt de duizendjarig vrederijk. En, en aan het eind daarvan is dan de allerlaatste oorlog. Dit is dan al de allerlaatste oorlog. Ja. Dus mensen vragen mij wel eens, is dat nou weer nodig? Ja, ja precies. Waarom? Ja. En waarom moet dat nou? Waarom ja. gaat dat nou niet gewoon door tot waar, in de eeuwigheid? Ja, waar. Waarom dat nou weer? Ja. Nou, dat is heel simpel. Je krijgt weer de toestand van Adam en Eva. Mm -hmm. Vanaf, de, vanaf het moment dat uh, de Heer Jezus regeert? Ja, nou, ja. We, we krijgen ook, nee, we krijgen dan een toestand van Adam en Eva in het paradijs. Ja. Toen stelde God ze op de proef. Mm -hmm. Zijn ze gehoorzaam of niet? Ja. In dat duizendjarig rijk zijn de mensen eigenlijk ook min of meer gedwongen om gehoorzaam te zijn. Mm -hmm. En de Heere God wil vrijwillig gediend worden. Ja. Iedereen die wil, die mag komen bij de Heer Jezus, zegt ja. hij. En, en dan gaat de Heere God ze toetsen. En dan gaat die duivel, die gaat ze weer proberen te verleiden. En de grote ramp is dat ze weer in opstand komen. En weer is het antisemitisme, het anti is uh, de uitlaatklep van de mensen tegen de haat, tegen de Messias en tegen God. In de duizendjarige vrede rijk. Aan het eind van de duizendjarige ja. vrede rijk. En dan gaan ze oorlog voeren, staat in openbaring 20. En dan is het afgelopen, en dan zegt, de God, nou is het, dan zegt de Heere God: Nou is het finished. Dan ja. is het afgelopen. Ja. En dan komt dus uiteindelijk het oordeel voor de Grote Witte Troon. Dat is toch iets wat we ons bijna niet kunnen voorstellen. Hè? Hoezo? Dat, dat het zo zal lopen. Je verwacht van nou, als de Heer Jezus gaat regeren, dan is alles over. Alle tranen vrede. worden afgewist en, uh, en er is vrede. En, uh, ja, ja, ja. En, en maar dat, dat, is, dat, dat geeft weer aan. ...in feite de verdorvenheid van de mens, de mm -hmm. diepe val van de mens. Ja. En daarom is het begrip wedergeboorte zo verschrikkelijk belangrijk. Mm -hmm. Daarom ja. moet er een nieuwe mens in je geschapen worden... Ja. ...waarin de Heer koning is, waarin want, de Heer is. in de duizend jaren vrede zijn niet alleen maar wedergeboren mensen. Nee, nee, absoluut niet. Nee. De volken worden onder de Messias gebracht. Ja. Dat staat ook in psalm 2. Mm -hmm. ja, waarom woelen jullie toch koningen der aarde, zegt ja. de psalm 2. Waarom zinnen jullie op, op ijdelheid? Ja. Ja, waarom uh, willen jullie dan toch weer in opstand komen? En dat komt allemaal. De achtergrond is de strijd tussen de antichrist, tussen de satan, tussen de tegenstander en tussen de, <coughs> de eeuwige, tussen ja. God. Dus in wezen is, uh, is, de, is de situatie zo dat als de Jezus uh, reageert... Uh, waarmee het duizend jaar Vrijderijk begint. Uh, dat er heel veel volkeren zijn die zeg maar, op dat moment uh, mogelijk van harte meedoen. Uh, maar dat in de loop van de duizend jaar dan, uh, er dan toch weer mensen uh, zeg maar afvallen omdat ze nooit de messias echt hebben leren kennen. In feite wel, ja, ja. Het, zo zou dat kunnen zijn. Ja. Vooral aan het eind, als, die, ja. als de boze. Wordt uh, losgelaten weer voor een korte tijd. Ja, ja. ja, ja. ja. En dan, dan krijg je die Antichrist natuurlijk die, de, ja. die eraan komt. Ja, want die wordt natuurlijk niet. Die, die zien we natuurlijk een heel stuk van de duizend jaar Vrederijk niet terug. Nee, het, groot het hele duizend jaar Vrederijk. Want hij wordt duizend jaar opgesloten. Ja, ja. ja. En dan zal hij wel goed kwaad zijn als hij. Dat is altijd natuurlijk. Ja, want de boos ja. is altijd boos. Ja. Dat is zijn aard. Ja. ja. En altijd is de mens die moet kiezen. Ja. En God heeft zoveel respect voor de mens dat als God zegt nee, als de mensen zeggen nee, goed, uh, ja. het is jouw keus, Precies. God dwingt niemand. Nee. Nee. nee, dat is het punt. En dan, komt dus de, dan krijgen we die antichrist. Ja, als we dan de, zeg maar, naar de antichrist en de valse profeten gaan, dan is dat ook een heel duidelijk beeld van de komende tijd. Ja. ja. Voordat de Jezus dan inderdaad dat duizend jaar vredelijk sticht, hebben we te maken... Met die antichrist. En iedereen wil natuurlijk weten wie dat is. Natuurlijk, ja, natuurlijk. En dat, dat is even het probleem. Hè? Want... Jan, Jan, we gaan jou vragen: wie is de, de antichrist? <laughs> Weet ik niet. Nee. Er, zijn, er het, het een, zijn honderden kandidaten, kandidaten geweest. Ja. En de wachtkamer zit nog steeds vol. Ja, ja er wordt nog steeds gezegd of de Baus of uh, Obama. Of, uh, oh ja, die, die was ook een aardige kandidaat. Uh, uh, ja, Sarkozy is kandidaat geweest. En Kissinger is kandidaat geweest. Ja. Wel weten we dat er één antichrist komt, moet ik even uh, duidelijk maken. Uh -huh. Dat zegt de apostel Johannes. Ja, er zijn veel valse profeten, maar één antichrist. Maar één, ja. Er zijn ook een boel antichristen. Wel? Ja, ja, ja, ja. De eerste brief van Johannes. Ja. Let maar op. Even kijken. Hoofdstuk 2, vers 18. Hoofdstuk 2. 1 Johannes 2, vers 18. Achterin uw Bijbel. Uh, ja, 1 Johannes 2. Kinderen. Ik heb het niet tegen u hoor. Kinderen. Het is de laatste uren. Dat, is, dat mm -hmm. is wat. Het is niet de laatste jarenweken, het is de laatste uren. Het zal niet lang meer duren. Ja. En zoals jullie gehoord hebben: dat er één antichrist komt, er mm -hmm. komt er dus één, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. Ja, ja, dus, ja precies. De, de, de, de Satan is altijd bezig om zijn rijk op aarde te vestigen: ja. door grote wereldrijken. Ja. En het, het, vele zijn er al geweest, Nebukadnezar, de Farao's. Het heilige Romeinse Rijk in de middeleeuwen. Hitler. En, en de ernstigste is Hitler. Ja. Let erop dat die Hitler een grootste model is van de Antichrist. Ja. En die Hitler, die deed in het begin alleen maar goed. Ja. Of alleen maar, hij deed maar ja, het goed. Hij deed het goed. Want Duitsland zat enorm in de slop. Mm -hmm. Het was door de Eerste Wereldoorlog <coughs> helemaal kapot. En uh, toen is Hitler gekomen en heeft. Duitsland er weer economisch bovenop geholpen. Mm. Ja, voor iedereen een Volkswagen was dat in die tijd. <laughs> ja. En hij heeft ze er politiek bovenop geholpen. Heeft ze weer een leger en macht gegeven. En iedereen vond het prachtig. Zelfs zeer veel christenen. Bijna de hele Duitse kerk liep achter Hitler aan. Mm. Het, het, het Bijbelse kruis werd vervangen door het Hakenkruis in veel kerken. Precies. En heel erg is dat ja. geweest. Ja. En de paus die sloot een concordaat, een overeenkomst met Hitler. En zelfs evangelische bekende, evangelische leiders, die hadden respect voor Hitler. Hmm. En zo geloof ik ook, ben ik doods benauwd voor, dat als die antichrist aan de macht komt, dat hij ook al wereldproblemen op gaat lossen, een stuk ja, vrede wij, brengt. Wij vrede. leren niet van de tijd. Je, Wij leren niet van niets de tijd. He, want uh, het ligt uh, in de verwachting dat als zo'n persoon zich uh, echt, echt gaat manifesteren... dat uh, heel veel mensen uh, dat niet doorzien. Nee, en die zeggen hij doet toch een boel goed. Hij doet een hoop goed. En er ook hij voor doet voor de wonderen wonderen waarschijnlijk. in de wereld. En... Hij doet ook wonderen waarschijnlijk en tekenen. Ja, ja, ja. Ja. En hij zegt van uh, uh, ik geloof ook in God. Ja. ja dat, dat zei Hitler ook. Ja. Hij gelooft toch ook in God. Ja, maar... ja in welke God? Ja, precies. Dat is, dat is het gevaarlijke. Ja. Als er een wereldleider komt en hij is niet de Heer Jezus, mm -hmm. dan moet je daar met grote achterdocht naar kijken. Ja, eigenlijk hoef je maar een ding te vragen van laat je handen zien. Dat, dat is het hele punt, ja. Dat ja. zijn doorboorde handen. Ja. En daar moeten we het straks nog wel even over ja. hebben. Dat is zo iets ontroerends ja. Ja. als voor Israël. Kijk, Satan die wil dus zijn koninkrijk altijd mm -hmm. uitbreiden. Ja. En Satan is de overste van deze wereld. Ja. Zo noemde zelfs de Heer Jezus hem. Want het koninkrijk was eigenlijk aan ons mensen overgegeven. Mm -hmm. Aan Adam en Eva. Ja. En Israël was ertoe bestemd om een koninkrijk van priesters te zijn. En de gemeente in de Petersbrief ook een koninkrijk van priesters. Maar nou ja, het, het is al Satan overgegeven. En de heer Jezus heeft hem wel overwonnen, ja. maar die overwinning die moet wel even gerealiseerd worden. Mm -hmm. Snap je? Ja. En dat, dat is de strijd die er op dit moment aan, uh, uh, aangegaan wordt. Kijk, die antichrist is, naar mijn gevoel, uit openbaring de ruiter op het Witte Paard. In openbaring 6 komen... we. Ja, want al... we hadden het net ook over een ruiter op het Witte Paard, hè? Ja. ja. Nou, hij, en wel... hij komt dus gewoon, inderdaad, als een Engel des Lichts. Hij komt, hij vervult. Ja, we luisterden net, wat was het, openbaring 19? Of? Dat is de, de komst van de heer Jezus. Ja, maar dat is, ook een wit paard. dat is ook een wit paard. Dat is ook, ja. Maar de verschillen die zijn natuurlijk is, heel uh, erg moeilijk. Nee, dat is heel duidelijk. Maar als mensen alleen zich focussen op het paard en niet op de persoon. Uh, die persoon die, die, die straalt daarvan de heerlijkheid en de majesteit Gods. Ja, maar uh. wij weten dat de, de, de duivel komt als de engel des lichts. Ja, ja. Dus die zal ook stralen op de een of andere manier. Maar wij, wat, wat jij net zei, dat, dat is het punt. Ja. Dat is het punt. Mm -hmm. Hij zal misschien zelfs zich, zich, Jezus durven noemen, waarschijnlijk. Ja. Want ik krijg nu al uh, op mijn e-mail e e af en toe berichten van een zekere kerel die zich Jezus noemt. Oh ja, neemt. zijn er genoeg. Ja. Ja, het, het, het barst van, van dergelijke figuren, ja. van valse profeten. Ja. En, en denk erom over die valse profeten. Denk erom, de heer Jezus zegt, pas daarvoor op. Want ze zullen zeer velen verleiden. Ja, precies. En zeg niet, ja. van, uh, ze zullen mij niet verleiden. Mm -hmm. Je trapt er allemaal in, als je niet bent in het woord. Ja. Als je niet gelooft in het woord. En als je niet let op, op, op de tekenen van de heer Jezus, als het over de antichrist gaat. Ja. Nee, die, wat gaat hij doen? Dan krijgen we het witte paard, bij het eerste zegen, openbaring 6, een wit paard. En die erop zat had een boog. En hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Hij wilde dus overwinnen. Ja. Hij overwint niet alles. Ja. Maar uh, hij gaat, gaat maar door. En dan krijg je een tweede zegel. Ook wel interessant. Een rossig paard. Vers 4. En hem werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Mm -hmm. dus met andere woorden. Onder het witte paard is de vrede. Ja. En dat is dus de valse wereldvrede die de antichrist brengt. Precies. En dat is ja. een heel duidelijke zaak. Ja. Waar en iedereen natuurlijk heel blij mee is. Natuurlijk is iedereen er blij mee. Dat is ook weer zo'n gegeven van uh, die, die verleiding heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja, ja. maar je, je kunt alleen maar waarschuwen. Mm -hmm. alleen maar, en, en, en nog een ding kan de gemeente doen. Want natuurlijk, als dat rossige paard komt, dan gaan ze elkaar slachten. Ja. Daar zie je nu al tekenen van. Ik bedoel de slachtpartijen die momenteel ook plaatsvinden. Oh ja, over de hele wereld, verschrikkelijk is het. Verschrikkelijk, ja. Ze gaan elkaar slachten. Ja. En een het de derde paard, dan komt er honger. En dan komt uh, een, een brood, kost een paar honderd euro. Ja. Ja, er staat ja. één maat tarwe voor een schelling. Mm -hmm. Een schelling, dat was een, een dagloon in ja. die tijd. Ja. Nou, dan ga je even kijken. Laat iemand 2000 euro per maand uh, schoon verdienen mm -hmm. over twintig dagen. Dan heb je 100 euro. Nou ja, goed één brood voor 100 euro. Ik mag het ja. iets goedkoper. Ja, ja, maar, maar er komt honger in de wereld. Mm -hmm. En die tijd komt. Ja. En er komt een tijd dat mensen zullen roepen in hun angst. Er ja. komt een tijd, zegt de Heer Jezus, dat de mensen zullen bezwijmen van angst over de dingen die over de wereld komen. Mm -hmm. En wat is dan de verkondiging die wij hebben? Dat de Heer Jezus zegt, al die de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Amen. En, en daarom moet de mensen leren om de naam des Heren aan te roepen. Ja. Evangelie hebben ze toch geen interesse voor. De kerk hebben ze ook bijna geen interesse voor. Mm. Maar laat ze dat onthouden. Want er komt een tijd van roepen. Een verschrikkelijke tijd. Dat is die tweede periode van de zeven jaar die de antichrist zal ja. regeren. Er ja. komt een tijd van benauwdheid. Er komt een tijd van angst. Komt er. Mm. En die man, die antichrist, die persoon, die is verschrikkelijk listig. Ja. De Bijbel die zegt dat ook uh, als je over zijn, uh, zijn karakter praat. Dat hij een, een man is vol sluwheid, vol listen. Uh, dat sta je heel duidelijk, staat dat ergens in, in, in, in Daniel. In Daniel 11. Maar even kijken, daar wordt er iets verteld van de karakter van het antichrist. Want hij komt in de hele Bijbel voor. Ja, zeker. Uh. En dan kom ik straks nog heel eventjes, helpt me onthouden, over wie het is. Oh ja. ja. Er wordt niks onthuld hoor. Nee, dat... Uh, hier in Daniel 11 lezen we... Uh, in Daniel 11 vers 21... In zijn plaats zal er voor acht man opstaan. Hij begint erg klein, die antichrist. Ja. Die men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Ah, moet die man al president worden of wereldheerser. Onverwachts zal die komen... En zich meester maken van het koningschap. En door slinkse door sluwe streken, ja. eh, alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld worden. Hij zal overal overwinnen. Ja. Eh, overwinnende, lazen we net ja, in openbaring 6. Ja. Ja. Overwinnende. En eh, het vernietigd worden. Ja, ook een vorst van het verbond. Eh? Ja. Dat is een vorst van het verbond, dat is een vorst uit Israël. Ja, is is, er, precies, is, het, is ja. het volk en het land van het verbond. Die valt dus ook voor hem. En Ja, dat zegt Daniel ook ergens. Uh, dat hij zal uh, uh, in Daniel 7 staat, het, als, als ik me goed herinner. Ja, in Daniel 7 vers uh, 25 gaat het over het rijk van de antichristen. Ja. Van dat verschrikkelijke vierde dier. En dat wordt voorgesteld. En er staat dus, uh, hij zal vers 25... Hij, dat is die antichrist, zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Ja. En de heiligen des Allerhoogsten, de heiligen, en dat is Israël altijd, de heiligen van de Allerhoogste, zal hij te gronden richten. Hij zal, let erop, er op uit zijn tijden en wet te veranderen. En hij zal dat doen voor één tijd, tijden en een halve tijd, dus ja. de, één jaar. Twee jaren, tijden en een halve tijd, drieënhalf jaar. Dat ja. komt overeen wat de openbaring zegt. Mm -hmm. Dat ze Jeruzalem zullen vertreden voor drieënhalf jaar. Ja. Als die twee getuigen er zijn. Ja. Dus drieënhalf is, en half jaar is, is, is voor heel veel mensen ook een beetje uh, een moeilijk begrip. Want je hebt de eerste drieënhalf jaar en je hebt de tweede drieënhalf jaar. Ja. Hoe moeten we dat zien? Oké, okay. dat uh, is ook niet zo verschrikkelijk moeilijk. Want de eerste drieënhalf jaar zal de antichrist vrede brengen op de aarde. Mm -hmm. Daarna zal hij een verbond, want daar hadden we het net over, ja, ja. over dat verbond, ja. zal hij het verbond met Israël verbreken. Uh -huh. Hij zal ook vrede brengen tussen de Arabieren en Israël, zal hij dat verbond met Israël verbreken. Ja. En, dan, uh, en daarna zullen die andere gerichten, die oorlogsgerichten van, dat, uh, van het rode paard, het fale paard en het zwarte paard, zullen losbreken. En de bazuingerichten, dat zijn de laatste weeën. Van de eindtijd. Ja, wat zit er in, in, in, in, zeg maar in die breuk van die, tussen die de twee jaar? De breuk is het jaar. feit dat de antichrist uh, in de tempel gaat zitten en zich als een god laat zien. Dus na de eerste 3,5 jaar, het einde van dat 3,5 ja. jaar, dat uh, is kenmerkend dat hij zich gaat plaatsen. Ja. Dan uh, is, hij zo, is zijn hoogmoed zo ver gestegen dat hij zegt: Nou, ik ben God. Ja. En, en dan zou ik dat. Ik zeg het eerbiedig. Maar dat zal de laat de Allerheiligste niet op, allerheiligste niet op zich zitten. Nee. Maar dan krijgt hij toch nog 3,5 jaar de tijd om dat allemaal te volbrengen. Dat is best een behoorlijke tijd nog. Uh, voor die antichrist? Ja, want als dan die oorlogen... En de... Ja, maar die antichrist zal veel te druk zijn met de oorlogen. Ja. de koning van het zuiden en de koning van het noorden zegt... Uh, Daniel, zullen dan oorlog met elkaar ja, voeren? Ja, maar kijk, we hebben in 1945 vijf jaar lang Tweede Wereldoorlog gehad. En dan is het drieënhalf jaar... Hè? Is het verschrikkelijk lange uh, tijd. Met, met, met alle, alle toestanden die we nu kennen uh, over oorlogsvoering, dan is dat een hele verschrikkelijke. Uh, het is niet tijd. alleen dat, maar dan krijg je natuurlijk ook in openbaring 7, dan krijg je die, die, die bazuin ja. Als die bezuinen, als er een enorme, naar nou mijn gevoel, enorme komeet op de aarde valt. Een ja, berg precies. van vuur. Ja, ja. En als die verschrikkelijke schorpioenen komen die de mensen steken. Als de, de, er komen zoveel waarschuwingen van God. Want het zijn altijd nog waarschuwingen. Maar waarom ja. moet dat? Nou, dat zegt de openbaring zegt dat zo duidelijk. En toch bekeerden de mensen zich ja, niet. Precies. Het lijkt ja. wel of de Heilige Geest huilt. Ja. En toch bekeerden ja. de mensen zich niet. En in die zeven jaar zullen er twee groepen duidelijk vervolgd worden. Ja, dat zijn de... Dat, dat lezen we ook heel duidelijk in, in de Bijbel. Dat lezen we in uh, openbaring 6, vers 9. Mm -hmm. En toen hij het vijfde zegel opende, opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen. Van twee groepen, die geslacht waren om het woord van God. Mm -hmm. Wie zijn de dragers van het woord van God? Dat is Israël. Ja. Want Paulus die zegt, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja. Hij zegt niet, hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Hun zijn, hun zijn. tot op de dag ja. van heden. Ja. Het enige wat hen door Gods wil en naar Gods raad niet is toevertrouwd nog, als volk, mm -hmm. is de identiteit van de ja. Messias. Ja, Zeer opvallend is, ja. dat als ik met een rabbijn spreek, eh, die ook wel eens hier voor, bij, bij jullie op de televisie geweest is, en, of andere Joods-Orthodoxe vrienden, dan zeggen ze: Zullen we dan nou maar niet over de Messias praten? Ja. We zien wel, wel wie het is. We zien wel wie het is als hij komt. Ja. En ze maken er ook wel een grap van. Mm -hmm. Als hij dan op Ben-Gurion landt, dan vraagt de douane: uh, Is dat uw eerste of uw tweede komst ja. naar het Heilige Land, uh, meneer? Ja, wie? maar ze zullen het ook zien. Ja. ja, dat is heel mooi. We moeten het daar even bij laten. Oh. De hele aflevering van. Uh, de antichrist en de valse profeten gaan we nog uh, doorzetten naar een volgende aflevering. Maar voor nu zit de tijd er helemaal op. Het is heel spannend allemaal. Maar uh, ja, je zit er middenin, maar je moet nu toch even stoppen. <laughs> uh, maar we gaan de volgende aflevering gelijk mee door, omdat er nog zoveel te vertellen is ja. over die over valse die profeten. Over die groepen vervolgden en ja. wat er allemaal gebeurt. Ja, dat is ja. heel belangrijk. Ja. Nou, Graag uh, dan tot de volgende aflevering. Hartelijk dank zover. U thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze eerste aflevering uh, over de Antichrist en de valse profeten. Blijf bij ons uh, ook de volgende keer, want dan gaan we echt gewoon deze aflevering verder afmaken. En uh, het is zeer belangrijk dat u weet, dat u kunt onderscheiden wie de Antichrist uiteindelijk zal zijn. Nogmaals dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.